5 uur. Het nos journaal Renate Evers. Zware gevechten bij Gaddafi's hoofdkwartier in Tripoli. Finland bereid om overeenkomst met Grieken aan te passen. En minister positief over verscherping inhalverbod vrachtwagens. De opstandelingen in Tripoli zeggen dat ze een van de toegangen tot Gaddafi's hoofdkwartier in handen hebben. Bij het complex wordt nog steeds hevig gevochten met regeringstroepen. Er zijn berichten dat militairen vanuit de gebouwen granaten naar de opstandelingen gooien en dat sluipschutters actief zijn. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er vanmiddag zijn gevallen. Intussen hebben de opstandelingen ook de internationale luchthaven in handen. Het vliegveld ligt iets ten oosten van Tripoli. Volgens verslaggevers vluchten veel burgers de stad uit... nu er op veel plaatsen wordt gevochten. De NAVO blijft de opstandelingen met actie steunen... maar is niet van plan om Gaddafi zelf uit te schakelen. Het hoofd van de Russische Schaakfederatie... zegt dat hij vanmiddag door Gaddafi is gebeld vanuit Tripoli. Hij is een vriend van hem. In dat gesprek herhaalde Gaddafi dat hij tot de dood zal vechten.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 De bliksem is op verschillende plaatsen in Noord-Brabant en Limburg ingeslagen. Ook hadden delen van de regio te kampen met wateroverlast. De brandweer kreeg in een paar uur tijd meer dan 100 meldingen. En ook het mobiele telefoonverkeer had last van het slechte weer. Het hevige onweersgebied is inmiddels naar Duitsland weggetrokken, maar het KNMI waarschuwt nog steeds voor incidentele onweersbuien met hagel. Voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14% procent minder kaartjes gekocht dan vorig jaar. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is de daling het gevolg van de BTW-verhoging op podiumkunsten. Cultuurinstellingen hielden al rekening met een daling van de kaartverkoop. Ze hadden daarom 9% procent minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd.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 Het weer, opklaringen, maar ook enkele regen- of onweersbuien. Later op de avond verdwijnen de buien. Morgen is het bewolkt en valt af en toe een bui. In Limburg mogelijk met de onweer. Maxima rond 23 graden. De dagen daarna weer meer regen- en onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ongeveer 50 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Goorkum staat de langste file... tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Griesendam, 10 kilometer. Stond er even een vrachtwagen met pech. Op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch... een lange file tussen Terheide en Knopend Hooipolder. Daar staat 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. En verder is de druk op de N15 vanaf de Maasvlakte... tussen Brielen en Spijkenissen, 5 kilometer.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 Goedenavond, zeven minuten over vijf. Er wordt op dit moment zwaar gevochten in de Libische hoofdstad Tripoli. En onderweg naar de hoofdstad vanmiddag was Thomas Erdbrink. We hebben hem nu aan de lijn um, in de hoofdstad. Was het mogelijk om naar de hoofdstad te reizen, Thomas? Ja, dat was mogelijk. Ik ben nu ook in Tripoli. Op dit moment wordt het hoofdkwartier van Gaddafi bestormd. Er zijn veel meer rebellen dan een andere dag hier in de stad. Ik, denk, ik zit nu onder, op dit moment onder een brug uh, met ongeveer 100 rebellen die uh, op de compound van Gaddafi schieten. En die ook uh, op snipers hier in de buurt uh, schieten. Uh, er zijn grote zwarte wolken boven het centrum van Tripoli.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 Nou ja, je weet het maar nooit met de rebellen, want ze zijn altijd heel erg zeker van zichzelf. En dan blijkt Gaddafi toch weer terug te kunnen komen. Maar ja, eh, laten we kijken naar de feiten. De NAVO, eh, de NAVO die, eh, die meehelpt... De grote zwarte rookwolken boven, de, boven die compound van Gaddafi. En ja, de, de, de honderden rebellen hier op de straat. Iedereen heeft werkelijk wapens om zich heen. Men rijdt rond in die pick-up trucks die we natuurlijk allemaal op tv hebben gezien onderhand. Er komt een jongen, loopt hier langs met een zelfgemaakte bazooka. Terwijl ik net ook een jongen uit Manchester tegenkwam die voor zijn zomervakantie, het was een Libiër natuurlijk, hier was komen vechten. En hij wilde wel dat een beetje opschoot want over vijf dagen moest hij weer naar de universiteit. In hoeverre... Sprake van een zekere eenheid onder de rebellen, dat het echt logistiek een. Uh, dat je kunt spreken van een strategie. Kan je je vraag nog een keer herhalen? In hoeverre kun je spreken van een strategie onder de rebellen dat ze precies weten hoe ze dat uh, hoofdkwartier kunnen aanvallen? Nou, daar proberen we ook achter te komen. Wat voor logistiek en wat voor, wat, voor, uh, wat voor strategie ze hebben om dit te nemen. Want het is duidelijk dat ze met de NAVO praten. Er zijn ook geruchten dat Franse special advisors, adviseurs, hier uh, met de rebellen meereizen. Om die, die, die, die, die targets, uh, om de doelen aan te wijzen. Zodat de NAVO ze kan, kan bombarderen. Dus het is zeker wel een strategie. Maar ja, het blijft natuurlijk een leger met machinegeweren in de hand en flippers aan de voeten. Uh, ze lopen een beetje naar voren. Ze nemen foto's van zichzelf. Ik ben al duizend keer met mensen op de foto gegaan. als souvenir. Eh, maar tegelijkertijd. Ja, het blijft gevaarlijk. Maar ze zijn het zoveel. Um, op een gegeven moment moet het ze lukken. om die compound te nemen. Waar we nu bang voor zijn. is dat Gaddafi een soort van eindverrassing heeft achtergelaten. Dat er een, een grote bom. onder Tripoli ligt. Zo zeggen mensen. Dat klinkt een beetje belachelijk. Maar ze zien Gaddafi natuurlijk als een soort van. toch ja. de, de, de kwade boef. in de Kennis-Bomfilm. die uiteindelijk met een, met een knal uit wil gaan. Dus er zijn heel veel van dat soort geruchten. Want. De de enige weerstand die hen wordt geboden zijn sluipschutters... die op de rebellen schieten? Nee, er is zeker meer weerstand. Er wordt met mortieren gegooid, er wordt met uh, machinegeweren worden er ook op de rebellen geschoten. Ik zei het al, we zitten hier onder een brug. Uh, nou, dat is natuurlijk ook een veilige plek. Uh, we zitten trouwens nog aan het eind van die gedaan vandaan, hoor, een kilometer of twee. Maar als we hier en die twee kilometer zijn er overal de rebellen op weg... zich een weg ja, naar die compound toe aan het werken. En ze gaan er vanuit de opstandelingen dat in die compound Kadhafi zich verborgen houdt. Kan je je vraag nog een keer halen? Ik kan je echt moeilijk verstaan. En ze gaan er vanuit de opstandelingen dat in de compound, in het hoofdkwartier, uh, Gaddafi zichzelf verborgen houdt. Ik hoop dat je kan verstaan, maar ik, ik, ik, de, de, de rebellen zeggen dat ze in de compound zijn. En ze gaan ervan uit Inderdaad dat Gaddafi daarin zit. Hoewel, dat is echt niet zeker. Ze hebben met name die compound innemen om het in weg te halen. Voor de, voor de, voor de pro gaddafi troepen die hier natuurlijk nog in de stad zijn. Ze denken, als dat is weggevallen, uh, dan zullen zij misschien ook een strijd staken. Dit is de laatste dag, hoeven ze. Thomas Edbreek vanuit Tripoli. Dank voor deze toelichting. Blijf veilig. En bij, bij nieuwe ontwikkelingen natuurlijk eh, proberen wij dan ook weer contact te hebben met Thomas Erdbrink ter plekke dus in Tripoli. De belg Diederik van der Wallen adviseert de Verenigde Naties over Libië. Hij is een vooraanstaand Libië-kenner. Wij belden kort voor de uitzending met hem in Amerika en vroegen hem hoe hij de situatie taxeert. Nou, die is momenteel nog heel cha cha chaotisch eigenlijk. Uh, ik denk dat dat voor enkele dagen nog heen en terug... Uh... ...een schietpartij wordt en dan eventueel denk ik dat de Gaddafi-familie zal verdwijnen. En dan natuurlijk bij hen de grote werken voor de Transitional Council. Dus de raad die vanuit Benghazi naar Tripoli zal reizen morgen. Had u verwacht dat Gaddafi en zijn medestanders het zo lang vol zouden houden... ...zelfs als Tripoli bereikt was? Nou, eigenlijk niet. We hadden wel gedacht dat, er, dat de militias dus nog rond Tripoli waren... en dat het enkele dagen zou duren. Maar die, dus de push van de rebellen die is enorm vlug gegaan. En de militias rond Gaddafi die zijn gewoon verdwenen. Maar natuurlijk, dat is een burgeroorlog die nu al zes maanden duurt... of bijna zeven maanden duurt. En tenslotte is het nu toch tot een einde gekomen... alhoewel Gaddafi nog altijd blijkbaar spoorloos is. Ja, weet u van het bestaan van een. Uh, u weet ontzettend veel van Libië, van een gangenstelsel onder de stad. Heeft u daar wel eens van gehoord of bewijzen van gezien? Nou, het, het, dus wat men in het Engels het compound noemt, dus waar Gaddafi dus gewoond heeft, wat Babel Azazia noemt, uh, dat is een, nou gewoon een, een grote stad, die dus boven de grond en ondergrond ook is, uh, en dat zal nog wel enkele dagen duren, denk ik, vooraleer men dat ganse uh, gebouw kan nagaan en, en te, ne, controleren of er nog iemand uh, dus uh, in die hangen of in die zalen uh, is en zo, het duurt nog wel een eentje, denk ik. Want bent u wel eens in die grote stad, op die Compound geweest? Ja, ja ik, ik heb uh, persoonlijk uh, ook Gaddafi uh, daar gezien uh, uh, jaren terug. En dat was werkelijk een enorm militair uh, complex uh, waar men door drie of vier uh, poorten moest. vooraleer men eigenlijk in, het, uh, uh, in, het gebouw, in de gebouwen zelf uh, aankwam. Hebt u ja. dan enig idee wat zijn laatste stap zal zijn? Nou, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ik, ik denk werkelijk uh, dat, uh, dat die man werkelijk tot het einde zal uh, uh, voortzetten. En dat uh, hij dan werkelijk ofwel gearresteerd zal worden ofwel uh, neergeschoten zal worden. Uh, ik denk uh, werkelijk, uh, als men luistert naar wat Kadhafi gezegd heeft uh, vanaf februari, dan uh, uh, heeft hij altijd gezegd dat hij tot op het einde zal doorgaan. En ik, ik, ik geloof dat werkelijk ook. En dan duikt zijn zoon Saif? die eh, aanvankelijk gearresteerd zou zijn geweest, ook weer op in de stad. En die roept dezelfde taal. Dat duidt op eh, toch wel een standvastige positie van de familie. Ja, ja precies. Uh, maar wat het natuurlijk ook aanduidt is uh, hoeveel chaos er nog is in, in Tripoli momenteel. Dat iemand uh, die uh, eerst en vooral gearresteerd was, dan, dan toch naar een hotel kan gaan en een persconferentie geven. Uh, dat soort dingen is werkelijk uh, ongeloofbaar. U adviseert de Verenigde Naties over de toekomst van Libië. Wat uh, is, is uw advies op dit moment? Nou, de Verenigde Naties heeft natuurlijk een heleboel plannen gemaakt. En dat zijn ook in andere landen. En de, de, de overgangsraad heeft ook heel wat plannen gemaakt de laatste maanden. En heeft ook heel wat vooruitgang gemaakt in verband met die plannen. En dus nu wordt het, het grote probleem natuurlijk, is, kunnen die plannen werkelijk gerealiseerd worden? En dat soort situatie dat we nu zullen vinden in Libië, in Tripoli en in het land... Uh, want tenslotte is er nog altijd uh, heel wat oneenigheid uh, in dat land en uh, hebben we ook gezien dat uh, die overgangsraad uh, uh, verbrokkelde over de laatste weken. Dus het wordt werkelijk uitkijken of die uh, overgangsraad nu werkelijk de macht heeft om een, uh, een echte regering te worden. En de man die aan het hoofd staat, Jalil, heeft u vertrouwen in hem? Nou, ja, ik heb wel vertrouwen in, in Jalil, maar het, het grotere probleem is, denk ik, uh, de problemen die er bestaan in het land zelf. En, en, en de vraag dan is, is iemand zoals Jalil uh, dan werkelijk de man om uh, die nieuwe regering te gaan leiden? En dan heeft natuurlijk de overgangsraad hier ook gezegd dat eventueel uh, de mensen die uh, dus nu deelmaken van de overgangsraad, uh, dus zullen verdwijnen, dus niet zullen uh, kunnen runnen voor uh, voor voor het parlement en zo. Uh, dus dat zijn allemaal problemen die men in de, in de volgende maanden gaat moeten uh, onderzoeken en, en, en, en hopelijk uh, kunnen opgelost worden. Maar ik denk dat het uh, wel moeilijk wordt. En ik denk wel dat we nog heel wat uh, meer goud uh, zullen zien in, in Libië. En is daarmee de steun van um, externe landen, de Verenigde Naties of de NAVO onontbeerlijk? Moeten er mensen naar Libië komen om de overgangsregering daarbij te gaan helpen als het moment daar is? Ja, ik, ik, ik denk het wel. En uh, nou, enerzijds natuurlijk is die overgangsraad heel trots en, en, en Libiërs zijn heel trots. En die willen dat allemaal zoveel mogelijk uh, zelf doen en ik begrijp dat ook. Uh, maar de, de overgangsraad heeft ook gezegd uh, aan de VN en zo dat ze werkelijk ook uh, dus expertise uit het buitenland uh, zouden verwelkomen. En ik denk dat dat werkelijk onontbeerlijk is, want die mensen hebben gewoon uh, de, de geschiedenis niet. En hebben gewoon uh, de, de, de experience uh, niet om, om dat werkelijk allemaal te doen. Te doen. En vindt u dat de aanhangers van Gaddafi bij de wederopbouw betrokken moeten worden? Nou, ik denk dat, uh, dat uh, de, de overgangsraad daar gewoon geen keuze in heeft. Omdat praktisch iedereen, als men een, een dictatuur heeft die 42 jaar duurt, uh, dan uh, werkt iedereen praktisch vroeger of later voor dat regime. En dus moest men iedereen die voor Gaddafi gewerkt heeft, uh, niet toelaten om met die overgangsraad samen te werken. Nou, dan, dan blijft er in Libië niemand meer over. Nog maar weinig mensen. In ieder ja. geval. Diederik van der Wallen. Dank voor uw um, verhaal over Libië. Ja. Het worden spannende dag. Dank je wel. Na half zes meer over Libië. Ondertussen is Dominique Strauss-Kaam... gearriveerd bij de rechtbank in New York. Over een klein kwartier hoort hij of hij definitief vrij man is. Verkeersinformatie. de Geest. De meeste files staan vanmiddag bij Rotterdam. Bij elkaar is het 60 kilometer. Dus het valt nog mee met de drukte. Aan de zuidkant van Rotterdam is het wel erg druk. Van Rotterdam naar Gorkum, 9 kilometer tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. En op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij knoopend Hooipolder. Het is een behoorlijk ernstig ongeluk, er zit ook iemand bekneld. De weg is bijna helemaal dicht, zodat het verkeer over de vluchtstrook moet. En daardoor staat er inmiddels 7 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Om in de toekomst een schuldencrisis te voorkomen, riepen bondskanselier Merkel en president Sarkozy vorige week Eurolanden op hun grondwet te wijzigen. Daar moet in komen te staan dat het begrotingstekort van een land niet boven een bepaald plafond uit mag komen. Spanje toont zich in ieder geval enthousiast. Correspondent Robert Boschart in Spanje. Robert Zapatero, de premier, heeft weliswaar het aftreden van zijn regering aangekondigd, maar hier wil hij zich dus nog wel sterk voor maken. Ja, wat hij in ieder geval vandaag heeft aangekondigd... is een akkoord met de leider van de conservatieve oppositiepartij. Want die wordt praktisch, zeker na de verkiezingen van eind dit jaar van november... wordt hij de nieuwe premier van Spanje. Om het samen zo ver te krijgen dat er in de Spaanse grondwet... op heel korte termijn zo'n plafond wordt opgenomen. En dat zou dan het begrotingstekort aan banden leggen. Niet alleen voor de nationale regering, maar ook voor de regio's. En de, de echte reden die daarachter steekt... is dat... ...dat ze op die manier de kredietwaardigheid van de Spaanse staatsschuld een beetje willen opkrikken. Want ze moeten ontkomen aan nieuwe aanvallen op de beurs natuurlijk. Ja, want dat begrotingstekort in, in Spanje, loopt dat zo vaak op, ook door die re regio regeringen. Vooral vanwege die regioregeringen. Het is eigenlijk, uh, de, de nationale cijfers staan er niet zo slecht voor, hè. En de regiocijfers ook niet als je ziet wat ze op papier zetten. Maar het grote probleem is dat Moody's en anderen uh, steeds opnieuw zeggen van die cijfers van de regio's, die zijn niet te vertrouwen. En ze gaan praktisch elk jaar opnieuw over hun budget heen. Uh, dan zetten ze de nationale regering onder druk om op te draaien voor al die achterstallige bedragen. Bijvoorbeeld, de ergste schuldige van die hele regio groep, en dat zijn er 17, is de conservatieve regio-regering van Valencia en die heeft het. Een tekort van minstens 17 procent. Dat is echt niet mis. Plus nog dat er andere problemen zijn van vroegere beslissingen. De conservatieven hadden bij hun vorige regeerperiode bijvoorbeeld veel te veel geld toegezegd aan defensie. Niet om militaire redenen, maar als een soort verkapte steun aan de Spaanse wapenindustrie. Probleem dat de Spaanse staatskasse heeft opgescheept met een schuld, een extra schuld van 50 miljard. Daar komen ze nu pas achter. Ja, maar stel dat dat in de grondwet komt te staan, hè? dat dat tekort niet te hoog op maakt. Lopen. Als jij zegt, op papier klopt het ook allemaal wel... dan is de vraag, lost dit het probleem dan op bij die regio's? Het in de grondwet opschrijven. Hele de vraag is dat, en dat is eigenlijk waar iedereen nu aan denkt: van ja, hoe hard kan je dat maken? Hè? Het zal er voor een groot deel van afhangen wat deze eh, conservatieve oppositieleider bereid is om erin te schrijven. Want als hij zometeen de premier wordt, krijgt hij te maken met praktisch al zijn eigen geloofsgenoten in die regio-regeringen. Dus of hij nou een grondwet achter de hand moet hebben als wapen om die mensen tot gehoorzaamheid te dwingen of niet, dat is eigenlijk niet eens zo duidelijk, niet eens zo zeker. Uh, Spanje heeft al vaker gemerkt dat als je iets opschrijft in een wet... betekent dat nou niet meteen dat je dat kunt vertalen naar de realiteit. Maar goed, het is altijd een extra argument voor een nieuwe regering... om tegen al die mensen die met een opgeheven hand naar, naar ze toe lopen te zeggen van uh, wat is er voor mij hier uh, in de kas... om die een, een manier te geven om te zeggen van ja, sorry hoor, maar dat kan nou niet meer. Ze gaan het in ieder geval proberen in Madrid. Robert Boschart, dankjewel. Een pastoor in het Brabantse Liempte heeft de uitvaart geweigerd van een overleden parochielid. De reden, zijn parochiaan was overleden door euthanasie. De familie moest daarom uitwijken naar een kerk in een ander dorp. Verslaggever Roel Pauw zocht pastoor van der Sluis op. Pastoor Norbert van der Sluis formuleert bedachtzaam, want het onderwerp waar het over gaat ligt gevoelig. Tegelijkertijd is de zaak voor hemzelf zo helder als glas. Hij kon niet anders, want dit is wat de kerk leert. Niet alleen omdat ik uh, loyaal wil zijn aan de kerk, maar ook omdat ik in geweten het onderliggende standpunt van die kerk onderschrijf. En het onderliggende standpunt waarop die richtlijnen zijn gebaseerd, is dat wij, zo nemen wij een geloof aan, het leven hebben ontvangen van God. En euthanasie betekent bewust en actief daarin ingrijpen. Nou, daar zit een grote spanning tussen die beiden, zodanig dat de kerk zegt... als mensen zo fundamenteel afwijken van wat wij in geloof als kerk aannemen... dan heeft dat consequenties. En de consequentie is dan dat er geen kerkelijke uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dit standpunt is volgens Van der Sluis nog vrij recent vastgelegd... in een pastorale handreiking die dateert van 2005. Ik meen, een jaar of zes geleden is er een document verschenen... van de hand van Nederlandse bischoppen hoe te handelen in het geval van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Mm -hmm. En dat document wordt ook elk jaar keurig hernomen... in het zogenaamde directorium dat je als uh, pastoor uh, ontvangt. En daar staat heel duidelijk in dat in het geval van euthanasie... een kerkelijke uitvaart niet is toegestaan. Van der Sluis heeft het zieke lid een aantal weken pastoraal begeleid... en hem ook de ziekenzalving toegediend... Maar pas op het allerlaatste moment kwam het onderwerp euthanasie ter sprake. Ja, ik werd nu uh, voor een voldongen feit geplaatst. En moest op korte termijn daar toch uh, de beslissing innemen zoals ik die heb genomen. Waar ik overigens nog steeds achter sta. Een eenvoudige uitweg was wellicht geweest om de uitvaartdienst dan maar te laten leiden door een andere pastoor. Er zijn mensen, ik denk de familie en ongetwijfeld ook andere mensen in de die vinden dat ik dat niet alleen had kunnen, maar zelfs had moeten doen. Ik vind dat niet alleen merkwaardig, maar zelfs grenzend aan hypocrisie. Van mijn kant, als ik dat wel gedaan zou hebben, immers... ik ben verantwoordelijk voor wat hier in de kerk in Liemst gebeurt. Als ik het zelf niet wil doen, dan moet ik ook niet toelaten... dat iemand anders dat doet. bestuur kijkt er anders tegenaan. bestuur redeneert meer, denk ik, vanuit het standpunt van de gemeenschap in Liemt en is bereid wat dat betreft... meer concessies te doen aan de leer of het standpunt van de kerk... dan uh, ik in deze. De kerkdienst is uiteindelijk verplaatst naar het naburige Sint Oedenrode. De familie van de overledene had overigens best begrip... voor het standpunt van pastoor van der Sluis. Voor mijn persoonlijk standpunt, ja, dat wordt gerespecteerd. De familie is ook niet boos, is mijn inschatting, maar vooral teleurgesteld op het punt dat ze toch graag hier in linkt... in wat ze ervaren als hun kerk de uitvaart gehad zouden willen hebben. En nu zijn ze naar hun gevoel, denk ik, gedwongen... om uit te wijken naar een andere parochie. En ik denk dat men dat in hoge mate betreurt. En misschien ook verwijt. Anders meneer pastoor Tini van den Berg, goedemiddag. Goedemiddag. Vicevoorzitter van het kerkbestuur. Een gewetensvraag voor de pastoor. Hoe staat u daarin? Nou, verder ...zijn standpunt respecteren... ...als het gaat over de schepsis... ...ten opzichte van euthanasie. Wij als kerkbestuur... ...zijn daar in principe ook op tegen. Het gaat ook niet zo direct... ...over de, het toepassen... ...van euthanasie. Nee, het gaat over... ...de situatie dat... ...meneer pastoor bij, ...bij een persoon... ...die waar... Uh, ...euthanasie is toegepast... ...gezegd heeft... Ik sluit de deuren voor een uitvaarddienst. Was dat een verkeerde beslissing? Wij vinden dat dat een verkeerde beslissing is in zoverre dat wij vinden dat de kerk open moet staan voor alle mensen. Dat is één. Twee is, wij vinden ook dat hij in overleg met ons had moeten treden om te kijken of er een andere voorganger zou kunnen zijn. Het zij een pastor uit de nabije omgeving of een kapelaan of in ieder geval een andere voorganger dan hij niet zelf. Maar daarvoor heeft hij ook onmiddellijk gezegd daarvoor sluit ik de deuren van mijn kerk. Van wie is die kerk eigenlijk? Van de pastoor of van de parochie? Nou, de, volgens het kerkelijk recht heeft hij inderdaad het recht om de deuren te sluiten. Maar dat is het punt. De kerk is van de parochianen. En wij hebben voor een stuk te luisteren naar de parochie en de, naar de progianen. En de prochianen hebben daar verschrikkelijk veel moeite mee, wat hij ook aangegeven heeft zelf. Dat er, een, uh, dat er veel mensen verbolgen zijn, teleurgesteld zijn. Dat is zo. Want hij beroept zich op het directorium, zoals hij noemt, de pastorale handreiking die hij gekregen heeft. Um, u kunt dat doortrekken. Is het vertrouwen nu beschadigd? Wij, de situatie is op dit moment dat we dus een pittig probleem hebben. En daar hoort natuurlijk een pittige discussie bij. Of het vertrouwen is dat zal moeten blijken uit de discussies die we de eerste volgende dagen gaan voeren. Wij hebben een extra bestuursvergadering ingelast in, gehad ingelast vorige week woensdag. Wij hebben. We zijn in gesprek gegaan met het bisdom en wij hebben een afspraak morgen met het bisdom over de ontstaande situatie. Wat wilt u dan? Een pittige excuus of een pittige consequentie voor de pastoor? Nou, Wij willen eigenlijk twee dingen. Enerzijds excuus richting de familie en richting de parochianen over de handelswijze van de pastoor... En wij willen verder praten over een aanpassing... en een invulling van zijn uh, sociaal-maatschappelijk beleid binnen de parochie. Maar daar heeft hij zich duidelijk over uitgelaten. Daar is hij onvermurelbaar in. Vandaar dat ik u ook zeg, we hebben een pittige discussie. Is en, dit het einde van de pastoor in uh, Ik zal uh, deze discussie, want daar hadden we het over, zal ik niet ontgaan. Uh, wij zullen dat in goed overleg met, de, met het bisdom voeren en de pastoor zelf. En als blijkt dat wij niet tot consensus komen... Wat overigens het bestuur wel is. Het bestuur is volledig, uh, staat volledig achter het versluit. Dan zou het inderdaad kunnen dat wij een personeelsprobleem hebben. Maar dat is even in overleg met het bisdom en meneer Bestoor zelf. Die dreiging is het wel degelijk? Dat, uh, nou ja, Uit de discussie blijkt dat, ja. Die discussie wordt morgen gevoerd. We spreken graag dan weer met u. Tini van den Berg, vicevoorzitter van het kerkbestuur in Liempt. Ik dank u wel.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 Libische opstandelingen zijn volgens ooggetuigen... het hoofdkwartier van Gaddafi in Tripoli binnengedrongen. De opstandelingen zouden in de lucht schieten... om te vieren dat ze het hoofdkwartier binnen zijn. Kolonel Gaddafi zou nog steeds ergens op het terrein zich schuilhouden. In het lichaam van zangeres Amy Winehouse zijn geen illegale drugs gevonden. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Uit een toxicologisch rapport blijkt dat Winehouse wel alcohol in haar lichaam had. Maar het is nog niet vastgesteld of alcohol een rol speelde... bij de dood van de zangeres. De Tweede Kamer heeft geen interesse in een wekelijks vertrouwelijk overleg over de Europese hulp aan Griekenland. De Kamercommissie van Financiën wil er geen gewoonte van maken om geheime informatie te krijgen. Gisteren stelde minister De Jager zo'n vertrouwelijk informatierondje voor. En minister Schultz van Hagen en veel partijen in de Tweede Kamer... zijn voor het verruimen van het inhaalverbod voor vrachtwagens. gaat daarbij vooral om een verbod op meer wegen of meer tijdstippen. Voor een algemeen inhaalverbod op snelwegen, zoals de VVD voorstelt, is weinig steun. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. Ook de komende uren zijn er nog buien mogelijk met onweer en ook hagel. Daar waarschuwt het KMI ook nog steeds voor. Maar vannacht wordt het wel wat rustiger, er zijn wat opklaringen. Lokaal kan er wel een mistbank ontstaan en het koelt af naar zo'n 16 graden. En ook morgen gaan we dan wat dat betreft een rustige dag tegemoet. 20 tot 23 graden, de zon komt er af en toe goed bij. Kan lokaal nog steeds wel een bui vallen. En er is ook wat onweer mogelijk, maar dan alleen in Limburg. Bij een matige zuidwestenwind. En dan gaan we naar donderdag en vrijdag door. Want dan is het weerbel toch weer wat anders. Meer vergelijkbaar met vandaag. Dus fik fikse buien, ook warmer. En vanaf zaterdag gaat de temperatuur ietsjes omlaag. Maar wordt het wel weer een stukje droger. AMB, verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam en in het zuiden van het land. Maar ook file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidsendam een file van 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechte is daar dicht. Het is druk op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Sliedrecht een file van 5 kilometer. Op de A59 staat de langste file van dit moment. Van Zonzeel naar Den Bos 9 kilometer file tussen de knooppunten Zonzeel en Hooipolder. Er is er een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. Het Gaat ook even duren daar dus. Verkeer richting Den Bosch kan voorlopig beter omrijden via Eindhoven over de A58. En verder een ongeluk op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Dat levert drie kilometer file op bij Alphen aan de Rijn. De linker is daar dicht. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen.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 DA pakt weer flink uit deze week. Met twee pakken pampersluiërs voor maar 14,99. Kom dus snel naar DA en pak dat voordeel. Ben je al overtuigd? Weet je wie er ook spreken? Ben Tigelaar en Roos Vonk. 60 jaar oranje op televisie. Ik ben blij dat ik mezelf aan u mag voorstellen als de verloofde...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 Let op uw brievenbus. Activeer uw PIN- en win op iederuur.nl. Want dan maakt u ieder uur kans op 25.000 euro. Bank Giro Loterij. Dus, seminar 28 september, psychologie van het overtuigen.nl. over half zes. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Kees Elebaas van de buitenlandredactie volgt de situatie in Libië. Kees, wij hoorden even na vijf uur Thomas Erdbrink in Tripoli vertellen... dat opstandelingen zeggen dat ze op het terrein van het hoofdkwartier van Gaddafi zijn. Is daar inmiddels wat meer nieuws over? Nou ja, In ieder geval is er veel rook te zien boven die uh, compound van, uh, van Gaddafi. Het persbureau Reuters meldt dat, meld dat uh, hun verslaggevers zeggen... dat de rebellen ondertussen op het terrein zijn van, die, uh, van het hoofdkwartier van Gaddafi. En er wordt ook gezegd dat ze in de lucht zouden hebben geschoten... ten teken van vreugde en overwinning, zoals het daar gaat... Maar dat komt dus alleen van de, van de zijde van de Reuters. Dat is verder niet, uh, niet bevestigd. En zijn er berichten over of er wordt teruggeschoten vanuit dat hoofdkwartier? Ja, het lijkt erop dat zodra er wordt teruggeschoten... dat ook de rebellen zich terugtrekken. Dat zijn toch dingen die je steeds, uh, die je steeds ziet. Zodra er uh, geregelde eenheden van, van Gaddafi... ook al zijn het maar kleine groepjes, naar buiten komen of terugvuren... dan zie je ook de rebellen zich uh, terugtrekken. Dus ja. het gaat steeds heen en weer eigenlijk. Ja, en Er komen ook berichten dat het vliegveld in handen is van de opstandelingen. Is dat inmiddels bevestigd? Ja, de rebellen die zeggen dat ze dat vliegveld volledig onder controle hebben. Maar dat wordt ook weer tegengesproken door, uh, uh, door de mensen van Gaddafi. Die zeggen dat ze nu juist bezig zijn met een offensief... om dat vliegveld weer in handen te krijgen. Dus daar wordt in ieder geval ook gevochten. Zoveel is duidelijk. Dan Gaddafi zelf. Nog steeds niet beantwoord de vraag waar die is. Maar er, er zijn wel berichten dat die via de Russische schaakfederatie... iets van zich zou hebben laten horen. Hoe zit dat? Ja, dat is een opmerkelijk verhaal. Het is een, een oude vriend van, uh, van Gaddafi. Waar hij, waar hij ook mee schaakte, uh, Ilyumshinov... de vroegere gouverneur van Kalmukkië... en de voormalige voorzitter van de Russische Schaakbond... die zegt dat hij Gaddafi uh, heeft gesproken via zijn zoon. Die kreeg hij eerst aan de telefoon. Dat, uh, Muhammad Gaddafi die zei van... onze troepen zijn bezig de ratten uit het, uh, Tripoli te verwijderen. En vervolgens kreeg hij uh, vader Gaddafi aan de telefoon. Die zei van, ik ben in leven... En ik ben gezond. Ik zit in Tripoli, zei hij. En ik ben niet van plan om Libië te verlaten. En geloof niet in de leugens van de westerse media. Dat en, zei de man althans tegen het Russische Interfax. En de laatste keer trouwens ook dat we Gaddafi hebben gezien... was op televisie waarbij hij een partijtje schaak speelde. Inderdaad, ja. De zoon, heeft hij ook van zich laten horen? En die heeft opnieuw van zich laten nee, horen over Seif. Ja, precies. Uh, Seif uh, al-Islam. Ja, aan hem kun je vooral zien dat, er, uh, dat we bezig zijn... toch ook met een propagandaoorlog. Uh, die, die uh, nou ja, vooral door de zoon wordt gevoerd nadat hij uh, zichzelf zou hebben vrijgekocht, is nu het, uh, het, het bericht. Dus hij is niet bevrijd, hij is niet ontsnapt, maar hij zou uh, de mensen die hem bewaakt hebben betaald om hem weer los te laten. Wacht even, dus dan heb je weer opstandelingen die zich laten betalen? Precies. Die, die zich hebben laten betalen door de zoon van Gaddafi om hem los te laten. Ja, maar is dat misschien weer zijn verhaal om de opstandelingen in ook, discrediet te brengen? Ook dat is onderdeel van de propagandaoorlog waar we ondertussen in, in verzeild zijn geraakt. Uh, Safe heeft tegen een Frans uh, persbureau gezegd dat Tripoli onder controle is van de troepen van Gaddafi en dat ook zal blijven. De Berichten blijven warrig, hoe de feiten precies zijn, is afhankelijk van wat de komende uur gaan zien. Kees, helemaal je dankjewel. We proberen ook enige structuur erin aan te brengen met Berry Makko, generaal-majoor buitendienst, vanmiddag hier te gast. Uh, meneer Makko, uh, Thomas Erdbrink, we hadden het net al over hem, uh, die zei ook eerder dat die geruchten hoorden in Tripoli dat Franse adviseurs aan de grond actief zijn en met ze optrekken. Acht u dat waarschijnlijk? Uh, ja, dat acht ik zeer waarschijnlijk, want uh, als je zo'n compound die uh, laten we zeggen een kilometer bij anderhalve kilometer is... en je wil daar gebouwen treffen met precisiebommen vanuit de lucht... dan moet je wel zorgen dat je een goede coördinatie met de luchtmacht hebt. Anders dan gaat dat niet. En ook het feit dat er zware rookwolken boven die compound hangen... maakt het voor de vliegers in de lucht nog wel moeilijk om te zien... waar ze die bommen moeten richten. Ja, want je zou denken, er zijn zoveel mensen toch overgelopen de afgelopen maanden. Vertrouwelingen van Gaddafi, mensen uit de regering. Die informatie over dat hoofdkwartier, die moet toch wel goed zijn bij de NAVO? Ja, ze hebben wel goede tekeningen en goede plattegronden. Maar eh, als je als vlieger boven in de lucht zit en je hebt een precisiebom... want je kunt alleen maar in zo'n compound met precisiewapens werken... dan moet je wel zorgen dat het doel ook goed aangestraald wordt... En als dat door ook wolken niet kan, dan zou het best kunnen zijn dat op de grond er adviseurs zijn tussen aanhalingstekens die laten we zeggen vanaf de grond uh, de plekken aanwijzen met uh. de laserkunst uh, waar die bommen moeten vallen. Want dat is hoe dat gaat: laserkunst richten op iets en dan uh, kan daar de bom op vallen. Nou, in principe doet de vlieger, kan dat zelf. Uh, die heeft ook een laseraanwijzer aan uh, in het vliegtuig. Uh, maar als dat verhinderd wordt door rookwolken, dan zou het best uh, heel handig kunnen zijn als dat vanaf de grond, vanaf de zijkant gedaan wordt. Uh, en dat zou onder andere door adviseurs gedaan kunnen worden. Maar in principe de hele communicatie, wat moet er met de luchtmacht gebeuren, en wat moeten ze, uh, waar moeten ze gooien, met wat voor soort wapens. Ja, daar heb je toch mensen die uh, op korte afstand uh, kunnen kijken naar de situatie nodig. En dat zijn dan waarschijnlijk die Franse adviseurs. Maar dat is ongetwijfeld meer dan alleen adviseurs voor de coördinatie van luchtaanvallen. Is het waarschijnlijk? En dan vraag ik u als generaal-majoor buiten dienst dat ook Franse commando's of Britse commando's op de grond optrekken met de opstandelingen om meer eh, strategie te bepalen richting dat hoofdkwartier. Nou, daar zit geen etiketje op van uh, ik ben een special force. Uh, het zijn uh, natuurlijk uh, mensen die wellicht. In, de, in, in niet herkenbare NATO-uniformen, tussen burgerkleding, eh, met de troepen optrekken. Want er moet coördinatie zijn, dat is er al heel lang. Want anders kun je als luchtmacht kun je niet goed werken. in zo'n, laten we zeggen, chaotische situatie. als deze, deze strijd is al heel lang. Maar wat stel ik je dan nu... voor? Zijn daar commando's die inderdaad al weken, misschien wel maanden. met de opstandingen concreet aan de gang zijn. om deze uh, laatste slag om Tripoli voor te bereiden. en vervolgens ook uit te voeren? Ik denk het wel, en niet alleen. Dat hebben ze al heel lang gedaan, de coördinatie voor de luchtmachten. En nu, je, nou zeggen, nu het tot op het einde komt, en zeker in deze compound... waar het zeer chaotisch is, dan heb je een goede coördinatie nodig. En daar gebruiken die mensen voor je. Zeg, en, um, op welk moment is de strijd nou definitief gewonnen door de opstandelingen? Op welk moment zitten we te wachten? Is dat de verovering van dat hoofdkwartier? Of moeten we echt Gaddafi in levende lijven zien? Wat Nee, ik denk dat uh, de verovering van het hoofdkwartier... en of Gaddafi er nou in zit of niet... kijk, als hij erin zit en er wordt eruit gehaald... dan is het heel duidelijk afgelopen. Want dan is ook uh, de, de, de, de publiciteitsoorlog die Safe uh, uh, al-Islam ook voert... door te zeggen, we hebben alles in de hand, uh, die is dan voorbij... Uh, dat zou natuurlijk het beste zijn. Maar als uh, de opstandelingen de, de, de, het hoofdkwartier in kunnen nemen... en kunnen zeggen, oké, okay, we hebben er volledige controle over... dan is dat een geweldige slag. Maar het zou best kunnen zijn dat uh, Gaddafi zich elders in Libië of in Tripoli bevindt. En als zijn troepen dan nog steeds doorvechten... dan is het gewoon nog niet afgelopen. Nee, wat, wat Gaddafi en zijn zonen aan het doen zijn natuurlijk... is om hun troepen moed in te spreken door, via de, de communicatie die ze nog hebben... en te vertellen van jongens, het is allemaal in de hand, blijf doorvechten. Daar zijn ze natuurlijk duidelijk mee bezig. Meneer Marco, na zessen hebben wij als het goed is weer contact met Tripoli... en dan spreken we ook verder met u. Goed zo, dank u. Straks de noodweer van vanmiddag, vooral in het zuiden van Nederland. Heeft het verkeer daar ook nog steeds last van? Bij de ANWB, Helene de Geest? Uh, nou, dat is een beetje onduidelijk of het verkeer daar echt uh, mee te kampen heeft. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd, dus wie weet. Maar uh, dat ongeluk is onder andere ook gebeurd op de A28. En daar hebben ze geen last van uh, heel slecht weer, van Groningen naar Assen. Er is een ongeluk gebeurd bij de afrit Eelde. Daar is de weg ook dicht. En er begint inmiddels een behoorlijke file te ontstaan. En er is nog een weg dicht, tenminste zo goed als dicht. Dat gaat om de A59 van Zonzeel naar Den Bosch. Tegens dichtbij dicht bij Knoopend Hooipolder door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan wel mondjesmaat nog via de vluchtstrook. Er staat inmiddels 8 kilometer file tussen Ter Heide en Knoopend Hooipolder. Hey, dat zal dat weer wel zijn. Wie weet. Wat Contact met de... de ANWB verloren. Ja, want grote delen van Nederland hadden inderdaad te maken vandaag... met wateroverlast door een slechte weer. En voor sommige toeristen was dat reden om hun vakantie af te breken. Zo zag verslaggever Teunis van der Poel van Omroep Zeeland... op een camping in Wemeldingen. Meneer, oh, ja, ja, ja, ja. u bent aan het inpakken? Ja, we zijn aan het inpakken. Ja. <laughs> ja, inpakken, dan waar ja. ja, Het weer is te slecht. Ja, het, ik denk weer dat het niet, slaggen, niet ja. goed meer komt vandaag. Ja, nou, het ontbidt ook een en, beetje. We hebben het gehad. We hebben de mosselfeesten meegemaakt van ah, Dat ja. was het bijzonderste. We hadden er twee maanden naar geleefd. Ja. ja. ja. Nu is het fantastisch, ja. ja. Heel goed. Fijne reis naar België. Allee. Dag he. Ja. Goedemorgen, mevrouw. U zit hier in uw caravan. Hoe is het hier? We hebben vier dagen prachtig weer gehad. Dus uh, we hier nog wel Maar nou, het meer. Een beetje jammer dat het nu een beetje. Uh, met bakken uit de hemel komt. Alles wat je hebt is meegenomen. Hallo, vermaak jullie nog een beetje op de camping? Jawel, tekenen. Ja. Veel tekenen, ja, tekenen. Ja, want je hebt twee kleine dochtertjes bij je. En spelletjes doen. Ja. Dat is een tijdsverdrijf Dat tijdens is het de, tijdsverdrijf, de regen. Het ja. Vinden jullie het nog een beetje leuk hier? Ja. Ja. We ja. ja. <coughs> zijn er nog maar net eigenlijk vier dagen. Dus, uh, maar goed, wij vermaken ons wel. Komt helemaal goed. En niet alleen in Zeeland was het slecht weer vandaag. Bij de brandweer in Noord-Brabant kwamen meer dan 100 meldingen binnen van wateroverlast. Ook in winkelcentrum in Den Vijfhoek in Oldenzaal bleef het niet droog. Ik was aan de overkant daar en ik zag in één keer hier water uitkomen. Dus ik denk, heel snel ernaartoe. Heel snel helpen. Ja. En eigenlijk ook helemaal geen tijd om te praten, dat snap ik wel. Dit is uh, de winkel. Je hebt hier een grote supermarkt. Hier wordt drank verkocht. Hiernaast zit een snoepwinkel. En hoe verder ik loop... Hoe verder ik ook hier in het water zak bijna. Ik loop hier even de snoepwinkel binnen. Ja, hier is ook een bezem gepakt. Maar waar komt dit water vandaan? wil jij niet weten. wil ik ook liever voor zelf houden. Oh, dat klinkt... Uh, lekker, <laughs> zorgelijk. Ja. Nee, uit het toilet, uit uh, putjes, overal uit. Het ruikt ook wel een beetje, ja. Lekker, ja. Maar het ging dus omdat het zo hard regende ineens... kon het het gewoon niet aan, of, of zo? Nee? In één keer, hup, en we hebben het toilet nog dicht zitten. En ik kom zo, op Spoot omhoog. En ja, gaan we meteen? Ja, ik, loopt u mij even voor mij uit al? Want dan wil ik het wel eens even zien. U loopt zelf nog op schoenen. Nou, de spijkerbroek tot bijna de knieholtes nat. Nou, we lopen nu even naar achteren, achter de Tom. Oh, hier ook. Wat een water, wat een water. Ongelooflijk. Zover. Ja, 10 centimeter zeker. 10, 15 centimeter. Kijk, dan doe de toilet nog dichter en nou, dan knapt dus het gewoon naar boven. Dat zo zover ging. Bijna tot aan het plafond. Ja. In het winkelcentrum in Oldenzaal, Sarah de Geest van RTV Oost was daar vanmiddag. Kwart voor zes, we wachten natuurlijk op nieuws vanuit New York... waar de rechter ieder moment zijn besluit kan nemen... over de zaak tegen Dominique Strauss-Kaan. In de tussentijd gaan we naar Den Haag. Het leek op een zomersproefballonnetje. Een inhalenverbod in voor vrachtverkeer. Maar het VVD-voorstel krijgt veel steun in de Tweede Kamer. Al is het net geen meerderheid. Ook minister Schultz van Verkeer veegt het voorstel niet meteen van tafel... want haar eigen beleid gaat ook een eind die kant op. Martijn van der Zanden ging kijken of vrachtwagenchauffeurs zelf ook zo enthousiast staan. Goedemiddag. Wil je wat drinken? Cola'tje? Zondag. Er wordt hier nog wat gegeten en gedronken in het chauffeurscafé... de tweede steek in Amersfoort. Twee kroketten, patat, oorlog met ui. Ja. Ja, en de truckers hebben uiteraard een duidelijke mening... over het permanente inhaalverbod. S'nachts eigenlijk vind ik dat een slecht plan. Ja, heel slecht. Ja, een slecht plan, hè. Ja, Misschien niet op. Kijk, als je een paar kilometer verschil hebt... oké, okay, maar ik bedoel, je hebt ook wel van de kranen en zo voor je zitten... En als je dan niet meer in mag halen, dan uh, ja, krijg je... Hele lange file vrachtwagens. Hè? De verkeersminister kijkt ietsje anders naar het plan. Ik denk dat uh, daar waar je de doorstroming bevordert... dat het goed is om het uh, inhoudverbod uh, eerst even opnieuw te bekijken. Maar... Of je het overal moet doen, is weer een andere vraag. Hè. Als het uh, rustig is op de weg en de, de verschillende wegdelen zijn vrij... Ja, dan is het natuurlijk gek als je zo'n rijtje vrachtauto's achter elkaar ziet rijden... die niet mogen inhalen. ramkaas? Ja. Toch kan de VVD wel punten scoren met dit plan. Want deze bestuurder in het truckerscafé is helemaal voor van een permanent inhaalverbod. Ik zie dus uh, op de weg dat het door een kleine groep vrachtwagenchauffeurs helemaal verprutst wordt. Die hebben het niet begrepen, zei u Die hebben het niet begrepen, dat is het dus. Met, met een heel klein verschil dat ze gewoon achter elkaar moeten blijven. Ja, en de trucker die ietsje verderop zit, die wuift met zijn hand... die vindt dat natuurlijk maar niks wat deze meneer zei. En hij zegt, de politici die snappen het ook niet. Ze moeten maar eens een keer een dagje mee aan boord gaan met ons. Ja, dat is eigenlijk wel een goede zaak. Dan moeten eens een keer kijken wat er dan gebeurt. Ja, dan, dan kan je eens zien wat, wat voor rare capriolen sommige luxe wagens uithalen. Het mogelijke inhaalverbod voor het vrachtverkeer in heel Nederland... Er is kritiek op de pinautomaten van de Nederlandse spoorwegen. Uit een rapport van het OV-loket blijkt namelijk dat het regelmatig voorkomt dat mensen geen kaartje kunnen kopen omdat hun pas geweigerd wordt. En dat is vervelend, want het is vaak de enige manier om een kaartje te betalen. Pinnen bij de NS, bij een automaat van de NS, dat blijkt nog wel eens lastig, hè, door het heen van het OV-loket.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 de supermarkt dat een pasje niet doet, dan haak ik het er even opnieuw doorheen en dan ja, doet hij het wel. Soms moet je nou eenmaal een paar pogingen ondernemen. Dat zullen reizigers ook wel doen, maar het, het, ze worden echt geweigerd die passen, ook al probeer je dat herhaaldelijk. En uh, je staat inderdaad onder tijdsdruk bij een station, er staat een rij achter je, je moet een trein halen, dus je kan niet verwachten dat iemand daar tien minuten lang uh, herhaaldelijk, hè, want het komt bij veel automaten herhaaldelijk voor, uh, dat blijft proberen.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 To know door Gautier. En als de laatste nieuws komt uit New York, de rechtbank daar heeft besloten dat de zaak tegen uh, Dominique Strauss-Kaan verder niet doorgaat. De zaak wordt dus geseponeerd. Zometeen na zessen contact met onze mensen die die rechtszaak volgen. Maar dit is dus het laatste nieuws uit New York. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Alle media hebben natuurlijk uitgebreid aandacht voor de situatie in Libië. Gisteren spraken sommige tv-zenders nog van de val van Tripoli. Maar dat is wat moeilijk vol te houden als die val al meer dan een dag duurt. Gevechten in Tripoli houden aan. Zoals het parole op de voelpagina meldt, komt voorlopig niet meer in de buurt. NRC Handelsblad vat het nieuws ook aardig samen met... Aanhang, Gaddafi biedt heftig verzet. Dan een opmerkelijk verhaal bij de wereldomroep. In Tripoli is een Nederlands fotomodel, voormalig fotomodel, zwaar gewond geraakt. Ze ligt in coma in het ziekenhuis. Dat meldt dus de wereldomroep die gesproken heeft met haar moeder. De vrouw die 39 jaar oud is, is onder nog onopgehelderde omstandigheden... van het balkon van een hotel gevallen. Ze zou daar zijn op uitnodiging van een van de zoons van Gaddafi. Buitenlandse Zaken is druk bezig te kijken welke hulp de zwaar gewonde vrouw nodig heeft. De Leeuwarden Courant heeft gesproken met een groepje Libiërs... die in het asielzoekerscentrum in sint anna parochie de hele dag naar Arabische tv-zenders en CNN zitten te kijken. Ze zijn blij voor het Libische volk dat Gaddafi misschien wel het veld moet ruimen. Maar er heerst geen uitgelaten stemming. Een van de Libiërs hoopt dat het beter gaat met zijn land als het regime is verdreven. Blij is hij niet, want hij heeft net gehoord dat zijn broer is omgekomen bij de gevechten. En aan teruggaan denkt hij nog niet. Het huis waar hij woonde is kapot gebombardeerd. NRC Handelsblad heeft zich gebogen over de vraag... wat er gebeurt na de val van Gaddafi. Want met het verdwijnen van zijn harde hand... verschijnt een vreemd dilemma. Na veel te lang, veel te weinig vrijheid te hebben gekend... doet daar nu een gevaarlijke overdaad aan vrijheid op. Zowel op straat als op politiek niveau. Ongetwijfeld zal een politiek machtsvacuum... wetteloosheid in de hand werken... en uitnodigen tot wraakacties en plunderen. En dat zo goed als iedereen bewapend rondloopt maakt de situatie ook niet makkelijker. Ook valt nog te bezien of rebellenleider Jalil de nodige steun krijgt. De nieuwe autoriteiten in Misrata hebben al laten weten dat ze de raad van opstandelingen niet erkennen. Bovenaan de top 10 van het economische nieuws vandaag is het bericht... dat de grote baas van kredietbeoordelaar Standard Poor's, Devin Sharma, vertrekt. Het ratingbureau benadrukt dat de beslissing niet is ingegeven... door het omstreden besluit om de Verenigde Staten hun toprating af te nemen. Daarover schrijven onder meer Bloomberg, de Wall Street Journal en het Belgische De Tijd. Standard Poor's was het enige ratingbureau-kredietbeoordelaar... dat de uh, uh, Amerika afwaardeerde. De andere grote, Fitch en Moody's, deden daar niet aan mee. De beslissing werd van alle kanten bekritiseerd, vooral door de Amerikaanse regering. De Financial Times schrijft dat de zoektocht naar een opvolger voor Sharma al zes maanden geleden is begonnen. Die opvolger is Douglas Peterson, bij kenners bekend als operationeel directeur van de Citibank. Goed nieuws voor werkgevers en werknemers. Surfen op het werk is goed voor de productiviteit. Wat zijn we goed bezig. Economie website Z24 kopt met dat nieuws. Een beetje tussen de bedrijven door op internet rondstruinen... heeft volgens onderzoekers in Singapore... een positief effect op iemands productiviteit. Het positieve effect is zelfs groter dan van gewoon even pauzeren. Dat komt volgens de onderzoekers... omdat mensen die surfen gericht aan het ontspannen zijn. Iemand die gaat internetten gaat immers naar websites... die hij of zij leuk vindt om te bezoeken. Zoeken. Dat effect treedt overigens niet op als mensen allerlei privézaken gaan regelen zoals het beantwoorden van e-mails. Tot slot nieuws uit het parool over de Anne-Frank boom. Hij is niet dood, hij leeft. Precies een jaar geleden ging de oude kastanje om... door een zware besmetting met de tonderzwam. Iedereen dacht eindeboom, maar de overgebleken stronk is bezaaid met nieuwe loten. Een bomendeskundige sluit niet uit dat daar weer een nieuwe boom uit kan groeien. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan het laatste nieuws vanuit Tripoli en meer natuurlijk over Dominique Strauss-Kaan. Hij wordt niet langer strafrechtelijk vervolgd in Amerika. Tot zo.